5 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. Het Flevo ziekenhuis in Almere bereidt zich voor op de opvang van patiënten... van de failliete MC IJsselmeer ziekenhuizen. Patiënten uit het Slotervaart ziekenhuis gaan naar Amsterdamse ziekenhuizen. Het Slotervaart sluit morgenmiddag 3 uur de klinische zorg. De polyklinische zorg gaat door, maar wordt afgebouwd. Ondertussen halen medewerkers en leveranciers spullen uit het ziekenhuis. Die zouden anders bij de curator terechtkomen. In Amerika worden nog steeds nieuwe bompakketten gevonden. oud vice Joe Biden heeft er een ontvangen... en ook bij het restaurant van acteur Robert de Niro is een pakket afgeleverd. Het totaal aantal verdachte pakketjes dat is onderschept staat inmiddels op negen. Gisteren kreeg ook oud-president Obama de Clintons en nieuwszender CNN explosieven via de post. Tot nu toe is geen van de bommen afgegaan, er zijn geen gewonden gevallen. België schaft 34 Joint Strike Fighters aan. Dat heeft premier Michel bekendgemaakt. België betaalt er 4 miljard euro voor. Dat is 600 miljoen euro onder het budget. Het geld dat we besparen door voor de Amerikanen te kiezen... kan worden gebruikt voor toekomstige Europese projecten. Al dus de Belgische premier. De Nederlandse minister van Defensie Bijleveld noemt de aanschaf van de JSF... door de Belgen goed nieuws in het kader van de samenwerking. Vanaf 2019 gaat de JSF in Nederland vliegen en vanaf 2023 in België. Volgens de New York Times wordt de privé-iPhone van president Trump afgeluisterd door de Russen en Chinezen. En nu reageert de president op Twitter. Hij noemt het een fake story. Volgens Trump gebruikt hij zijn iPhone zelden. Maar volgens de New York Times zou Trump ondanks waarschuwingen van zijn medewerkers... maar moeilijk afscheid kunnen nemen van zijn iPhone. Medewerkers moeten hem op het hart drukken voor politiek gevoelige gesprekken gebruik te maken van de beveiligde vaste lijn in de Oval Office, al dus de krant. En dan het weer. Vanavond valt er wat lichte regen. Vannacht, vannacht daalt de temperatuur tot 9 graden. Morgen is het bewolkt en kan er een bui vallen, soms met hagel en onweer. Het was... ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is een normale avondspits tot nu toe. Er zijn vooral dagelijkse files, maar weinig echt bijzonderheden. Het is wel druk op een aantal wegen, zoals op de A4 Amsterdam Den Haag. Vanaf Schiphol tot aan Zoeterwouden Rijn Dijk staat in totaal 18 kilometer file. Je hebt daar een kleine 20 minuten op, onthoud al met al. Op de A6 Muiden Lelystad doe je er 10 minuten langer over... tussen Almere stad en Lelystad. Daar staat 6 kilometer file. Op de A9 Amstelveen den Helder is het druk. Tussen Akersloot en Heilo 10 minuten tijdverlies. En op de A10 de ring Noord van Amsterdam richting Zaandam... doe je er 10 minuten langer over tussen afrit Haarlem en knooppunt Koenplein. Op de A27 Utrecht Almere ook 10 minuten tijdverlies... tussen Beeldhoven en Eemnes. Tot zover de verkeersinformatie.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 met muziek en informatie. Wie weet wat hier leeft. Dit is ZFN. Zandbos. ZFN. Let's go, girls. Was Shania Twain met man, I feel like a woman. Ja, ik niet hoor, maar zij wel. Zij voelt eigenlijk een vrouwtje. De kandidaten bekend voor de verkiezingen onderneming van het jaar 2018. De afgelopen weken kan iedereen in zijn antwoord kandidaten aanmelden. voor de verkiezing van ondernemer van het jaar 2018. Ruim 500 mensen namen de moeite om gezamenlijk circa 45 verschillende bedrijven in te dienen. Hieruit heeft de organisatie een shortlist gemaakt... waar uiteindelijk negen kandidaten verdeeld over drie categorieën... uit zijn woord gekomen. En de genomineerden zijn... categorie Horeca, de drie aapjes... de Xenia en het wapen van Zandvoort... categorie Retail, Air Force, Tutti Frutti en Van Vessem... en de categorie Overige, de Academie, autobedrijf Zandvoort... en Spider-Ren. De komende weken kan er op verschillende manieren gestemd worden. Via het stembriefje in het Zandvoorts Courant of via de Zandvoortse app. Per categorie wordt degene met de meeste stemmen winnaar van de categorie. Wie de overal winnaar wordt, wordt mede bepaald door een vakjury... bestaande uit gerenommeerde ondernemers uit Zandvoort. De stemverdeling en de jurywaardering wegen beide mee... wie van de drie categoriewinnaars uiteindelijk de fraaie wissel wisseltrofee... het haringmeisje een jaar lang in zijn bezit krijgt. En tijdens de ondernemersgala worden de, de winnaars bekendgemaakt. En dat, op, dat is op donderdag, 15 november, aanstaande. Opnieuw in het Zandpaviljoen, de haven van Zandvoort. De galaavond wordt in opdracht van de gemeente georganiseerd. En is voor alle ondernemers gratis te bezoeken. Het thema van dit jaar is duurzaam economie. En we gaan door met Smoky, living next door to Alice. Sally called when she got the word And she said, I suppose you've heard About Alice Well, I rushed to the window and I looked outside And I could hardly believe my eyes There's a big limousine on the Into Alice's drive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 we zijn weer toegekomen aan de gouden oude van vandaag. Ja, en dat is in 1996 brak Replay, ja, Replay... de eerste Nederlandstalige single Ik Denk aan Jou uit. Die twee jaar later werd opgevolgd door de top 40 hit Kijk om je heen. Niet jaar later, dat jaar, verscheen van het debuutalbum Replay... ook de hitsinger Aladé, Ik Leef Alleen voor Jou. Waarmee de band een top 10 notering in de belangrijkste hitslijst scoorde. Samen met Gordon nam Replay in 1999 de single Never Nooit Meer op. Never Nooit Meer werd een top 5 notering... en daarmee de grootste hit van deze groep. Helaas, ja, eigenlijk zou Gordon wat meer met hun moeten samenwerken... want dat klinkt geweldig. Hier komt Never Nooit Meer, Gordon en Replay.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 kleine vooruitbreek. Voor zaterdag hebben we ook een heel mooi programma. En dat is live vanuit het hotel Hoogland. Goedemorgen Zandvoort. Het programma van komende zaterdag ziet er als volgt uit. Tien over tien. De maandelijkse gesprek met Pluspunt. Nathalie Lindeboom. Om vijf voor half elf. Nieuwe voorzitter toneelvereniging Wim Hilderink. Wendy Schrama en Hein Schrama. Om tien over half elf. Lichtjesavond. Algemene begraven Zandvoort. Dat is Nel Kerkman. Van onze column. Tien over elf. Dan is er politiek, om voor half twaalf onder voorbehoud, dat weten ze nog niet. En om tien over half twaalf, project gewoon doen. Marion Molenaar en Albertina de Ridder. De presentatie is in handen van Irene de Jager en Gerry Rutte. De techniek en de muziek, koordraaier en de eindredactie, zoals altijd, Gerrie Rutte. Ja, een prachtig programma, kan u moeten niet missen. Tijd tijd. Garantie voor gezelligheid. Hey chef, ik moet naar Ja, dat waren de birds met 8 miles high. Dat is echt erg hoog hoor. En ik wil doorgaan met Queen, want het is op het moment erg in de belangstelling in verband met de film over Freddie Mercury. En hier komt Freddie Mercury met We Will Rock You. You big disgrace Kicking your can all over the place Singing we will We will rock you We will We will rock you Buddy you're a young man hard man shouting in the street you're Gonna take on the world someday You got blood on your face Your big disgrace Waving your banner all over the place We will Somebody better put your bag into your place We will, we will rock you Soms gaat er wel eens iets fout en daar kan je weinig aan doen, hè? Zo werkt dat nou eenmaal bij een rechtseize uitzending. Naar aanleiding van het krantartikel van de Zandvoortse Koran... over in welke buurten een AED is te vinden... zijn enkele inwoners een crowdfundingactie gestart... om in hun wijk een AED te realiseren. Inmiddels is ook gebleken dat vele AED's... van particuliere organisaties en ondernemers... niet op de landelijke kaart geregistreerd staan. Terwijl dat toch zeer belangrijk is. Vijf inwoners zijn daadwerkelijk in actie gekomen om samen met de buurtbewoners een AED aan te schaffen. Met een oproep geven deze inwoners aan dat in hun buurt een eigen AED nodig is... bij een hartstilstand in de eerste zes minuten. Want een ambulance is vaak niet op tijd. Ja, dat is erg jammer, maar dat is wel zo. Ik ga door met de Bee Gees World. Cause it rains. of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag was het zwaar bewolkt en het regende af en toe. Ja, de maximumtemperatuur was ongeveer 14 graden. De wind was matig uit de westelijke richting en in het noordelijke kustgebied was de wind vrij krachtig, mogelijk af en toe krachtig. Komende nacht is er veel bewolking en valt er van tijd tot tijd lichte regen of motregen. De minimumtemperatuur ligt rond de 10 graden. De matige wind draait naar het west tot het zuidwest. Vlak aan zee is de wind vrij krachtig. Morgen overdag is het nog steeds bewolkt met van tijd tot tijd regen. In de loop van de middag volgen vanuit het noordwesten uit enkele opklaringen... maar deze worden vrij snel gevolgd door enkele buien. In het noorden in de avond mogelijk ook met hagel en onweer. De temperatuur ligt in het ochtend rond 12 graden... maar in de middag daalt deze naar beneden de 10 de wind is afhankelijk nog west tot zuidwest en matig en langs de kust vrij krachtig. In de middag draait de wind naar het west tot noordwest en neemt toe. Matig tot vrij krachtig. Vlak aan zee en op het IJsselmeer naar krachtig. In de avond mogelijk naar zeer hard. Zeven boffelhoor.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 In ons overzicht op 3 november is vanaf 7 uur s'avonds een lichtjesavond waarbij elke Zandvoortse inwoner een overleden dierbare kan komen herdenken. De Commissie Begraafplaats, de Gemeente Zandvoort en het Uitvaartzorgcentrum Zandvoort organiseren deze avond. Vanaf 7 uur is elke Zandvoortse inwoner welkom om de uitgezette lichtjesroute te lopen over de begraafplaats. Vanaf half 8 zal de zanggroep Oebiec. Kuratis van de avond toepasselijke lieden brengen. Om acht uur zullen op het oude gedeelte van de begraafplaats ...de namen worden genoemd van degenen die het afgelopen jaar... ...op de begraafplaats zijn begraven. In de asum zijn bijgezet of zijn verstrooid. De aanwezigen kunnen kaarsjes neerzetten en bolletjes planten... ...in het plerkje bij het vredeszuil. Daarna laat de zanggroep Ubi Karatis weer enkele liederen horen. En vanaf half negen kan iedereen zijn persoonlijke wens op de aangewezen kaartjes schrijven... en deze vervolgens ophangen in de boom. Na afloop is er mogelijkheid om met elkaar te praten. En dat is zeer belangrijk. Het is een heel, heel mooi iets, ik zou zeggen, kom erheen. Het is echt heel aandoenlijk.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 Wijksteunpunt, de blauwe tram, gaat tussen half 2 en 4 uur... op woensdag 31 oktober de officiële opening vieren. De Wijksteuncentrum is een onderdeel van de louis Davids carré en zal net als bij Pluspunt Zandvoort in de Vlemingstraat 55... de nodige activiteiten laten plaatsvinden. Tijdens de officiële opening is er van alles te beleven. Bezoekers kunnen de mini-tentoonstelling bekijken... over de blauwe tram van het NZH Museum... kennis maken met niemand verzand... De locomotief en het inlooppunt. Ook kunnen bezoekers kijken bij de verbeelding. Of trampolinespringen op het bellicon. Verder is er tai chi en fit voor senioren. Maar kunnen mensen ook een biljartje leggen. Een wens in de wensboom hangen. Een gratis een kopje koffie ontvangen met een hapje en een leuk goodiebag. Ook is er een informatiemarkt waar verschillende organisaties uit het land voor staan. Speciaal voor de jeugd is er een speurtocht met een verrassing. Sporten bij de sportinstuif, tafeltennis of circusworkshop. Daarna is er voor de jongere bezoekers warme chocolademelk. Jong en oud kunnen komen schaken, joelen en schilderen en tekenen... met als onderwerp de blauwe tram. In de bibliotheek schrijft de boekendokter recepten uit... voor het juiste boek dat iemand nodig heeft. In het wijksteunpunt is er ook de aftrap van Broodje biep. Een spreekuur over e-readers e en de start van de zeegezichtwedstrijd. Daarnaast kunnen bezoekers gratis meedoen met de poëzie, handwerk, quilt of bloemworkshop. En er is ook aandacht voor mantelwerkers. Op de dag van de officiële opening is er aandacht voor de mantelzorgers die een workshop kunnen krijgen. Wie voor iemand zorgt, kan even op adem komen. Dus genoeg te doen. Ik zou zeggen, 31 oktober... En dat is dan in uh, de blauwe tram. Zoals ik al gezegd had. down his life for your love? Were those clear eyes of yours ever filled with the pain and tears of grief? Did you ever give yourself to Ja, in Zandvoort en de regio, dat is de Cinema Zandvoort, dat is het bioscoop. Tot 31 oktober. De film van Dylan Higgins, zaterdag 27 oktober, 11 uur. En zondag 28 oktober, ook om 11 uur. Dan hebben we Smallfoot in het Nederlands. Een meeslepend verhaal over vriendschap, moed en vreugdevolle nieuwe ontdekkingen. Smallfoot zet een mythe op zijn kop als een slimme jongen, Yeti iets vindt waarvan hij niet wist dat het bestond. Een mens. En dat is vrijdag 26 oktober om half twee. Zaterdag 27 ook om half twee. Zondag ook om half twee. En woensdag 31 e ook om half twee. Dan hebben we ook nog Superjuffie en dat is ook in het Nederlands, en het is een avonturen van superjuffie... is een grootste avontuur om op te komen voor jezelf... en te leren dat jij er mag zijn. Juf Josje is een heel gewone juf. Maar als ze een mysterieus beeldje ontdekt... verandert ze plotseling in superjuffie. Ze schiet als een tornado door de lucht. Kan met dieren praten en komt in actie als ze in gevaar zijn. Dat is nogal onhandig als je als nieuwe juf les moet geven aan groep 6 een aantal leerlingen ontdekt het geheim van Josje... en helpt haar smoesjes te verzinnen voor de strenge meester Snor... zodat zij dieren kan blijven redden. En dat is eh, vrijdag, 26 oktober, om half vier. En zaterdag om half vier, zondag ook om half vier. En woensdag, de 31ste, ook om half vier. En dan hebben we ook nog het leven is geen succes. Geen, nee, het leven is geen... met croissantjes en softijs overladen kampeerfestijn. En dat is Doris... Doris, aan de vooravond van haar 45e verjaardag... is Doris door een bos en gescheiden vrouw met twee kinderen... op een doodpunt aangekomen. Terwijl de mens om haar heen carrière maken... en drukke volwassen levens leiden, is er voor Doris eigenlijk dromen waar weinig terechtgekomen. Vrijdag 26 om 8 uur. De 27e ook om 8 uur. En zondag ook om 8 uur. En dan hebben we nog uh, wat wordt verwacht. En het is Fantasy, fantasy Beast... The Crime of Grindwald vanaf 15 november om 8 uur. A star is born en dat is 16 november om 7 uur. En dan gaan we dan, dan gaan we gaan weer naar tijd. Sinterklaas en de vlucht door de lucht op 17 november. Dus er is genoeg te doen in de biscoop. Van zandvoort.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 I'm Zitten ja, het zit er weer op voor deze week. De donderdag, de wilde donderdag. Ja. Ik wens u in ieder geval een heel goed weekend. En ik zou zeggen morgen weer gezond op. En graag tot volgende week donderdag. Om 4 uur, dan ben ik weer present. En ik hoop dat u er dan ook weer bent. In ieder geval, een heel prettig weekend. Tot gauw.